Met, uh, ongetwijfeld velen misschien enigszins bekend voor, maar nou desondanks ondanks toch. En dat is kunst. Laatst was uh, nu de schippers bij Karel, Karel van de Graaf op zaterdag, de aanleiding van het proces wat Dolf Brouwers heeft aangespannen tegen schippers, de aanleiding van het seksueel misbruik wat van hem als chef van Oekel in strips zou zijn gemaakt.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 te theatraal, te veel genoemdeerd aan de televisie. Zo makkelijk komt je een dus toch niet van die vraag af. Wat is kunst? In ieder geval is alle kunst in de was zodanig geafficheerd moderne kunst. Dat klinkt misschien in eerste instantie misschien bevredend.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 waar eigenlijk haast niets op te zien is behalve een hemel en een zeer afgesneden stuk landschap. Het gaat om nieuwe ervaringen en de ervaring van het goddelijke die in de plaats komt van de dood van God. Het gaat om een intuïtie van het oneindige. Ja, mag ik er ook niet. Zeg wel wat voorbeelden.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 Zo gezien van die mensen die daar beneden bezig zijn materiaal aan te slepen. Maar ook het verlangen naar de kathedraal wordt onmiddellijk gezien als universeel. Je vond hem immers ook al bij Abbe in de 12e eeuw. Maar je vindt hem later ook, jammer te komen bijvoorbeeld als de drijvende kracht bij de kunstenaars van het bouwhaus. Hier het vignet wat Lionel Feininger in 1919 maakt voor het eerste bouwhausmanifest.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 Rond 1860 constateert Jacob Burghuizen bij de overgang van middeleeuwen naar Renaissance. En die broek zal blijven plaatsvinden. Opnieuw hebben we het weer over de overgang van modernisme naar postmodernisme. Telkens wordt een broek in de traditie met de traditie geforceerd en een nieuw begin voor ondersteld. Dus wat er rond 1800 gebeurt, wat heel fundamenteel is, wordt teruggeprojecteerd naar het verleden en wordt verlengd naar de toekomst toe.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 Dat overigens getekend blijft door het iconoclasme dat de moderne kunst in zijn geheel. nogal in de nabijheid van het middeleeuwen brengt. zoals vroeger Jaffe mij ooit eens heeft trachten uit te leggen. Een het midden van de jaren zestig. de toekomstige kunst tegemoet blijft treden vanuit de kunstgeschiedenis. is dus, het kan niet anders, een modernist.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 Een instantie die zichzelf in stand houdt. Niet wordt het tot, tot, tot, zo pregnant tot verschijning gebracht als in de anti-kunst uiteraard. Bij Duchamp, bij Broodhuis of Manzoni. De kritische zelfreflectie van deze kunstenaars heeft de bedoeling gehad om te ontwaken uit de 19e eeuw. Om af te rekenen met het romantische kunstconcept.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 met pathetische gemeen, de kunst van haar begrenzingen heeft vandaan en daarmee een historische positie voor zichzelf heeft opgeëist, vond er ergens ook een catastrofe plaats. Buiten iets wil om. De catastrofe van de snelle circulatie van tekens en betekenis. Alle posities en opposities werden daardoor bij voorbaat uitgewist.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 Dat neemt dan ook weer de tempo uit een verhaal, dus het is niet echt nodig, het is een... Nee, nee. Ja? ja? Nou, even aanpassen. Hm. Hm. Hm. Zoals deze jezuïde preekstoel, in Mechelen, met zijn stijloze stijl, zoals Baudelaar het formuleerde, voor hem het mooiste beeldhouwwerk wat hij ooit had gezien. Ja, Zo is Andy Warhol moderner dan modern, omdat hij in zijn werk het Europese verlangen om de authenticiteit van de kunst te restaureren met sinuzie onverschilligheid verschilligheid pareert. De Piet van 1978 vormen als het ware het verdwijinkunt van de hang naar, al naar, al naar alchemie en de in de schilderkunst die op dat moment op geld doet.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 de kunst niet mag zijn, waaraan ze is dus zich trachten omdoen. Het kwaad, het monstrueus, het lelijke, het bedroog, het vals, het bizarre, in mag volgen, het hybride, het duister, het het allegorische, het rhetorische, het kitschige, hier een foto van de, eh, een van de sculpturen in de Villa Palagonia, waar mijn boek mee begint, met een beschrijving daarvan, wat ook eigenlijk de aanleiding is geweest om een boek te schrijven. <tie>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 Dan ben je nog een aantal jaren bezig en op een gegeven moment is het af. Ja, laat het volgende. Ja. De barok als de schaduw van de kunst. Als niet-identiteit. Niet-identiteit omdat de barok zichzelf niet heeft bedacht. Hè, dus is een denken van de kunst. Maar aan de andere kant laat zich alleen vanuit je niet-identiteit... de identiteit van de kunst bepalen. Vanuit de kunst...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 Het historisch bewustzijn wordt namelijk gezien als een moment van de esthetische shock. De ervaring van geschiedenis valt bij Nietzsche samen met de ervaring van het sublime. Het is nog altijd een ervaring van moderne kunst. Nietzsche is een avantgardist. Ik doe ook zo dat ik in de metamorfose van de barok eigenlijk heb geprobeerd om dat, tegen het moderne nihilisme van Nietzsche het barokke nihilisme in te zetten.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 het niets, zegt hij, sluit in zichzelf alles in wat mogelijk is en alles wat onmogelijk is.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 Zelfs de barok wordt door het niets verleid. Want zodra de barok een identiteit krijgt, verdwijnt haar initiële kracht. Vandaar misschien mijn voorzichtigheid, beduchtheid, misschien ook wel voor alle vormen van neo-barokke kunst op dit moment. En nu komen we dan ook uit bij de actualiteit van mijn boek of de familieactualiteit misschien. Het is waar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 Er zijn vele voorbeelden van aan te wijzen. In mijn eigen boek geef ik als voorbeeld Ja, nog de volgende. Allemaal een beetje onschrijven. Misschien dat het, uh... ja, dat is het. Nou ah, ja, dat geeft ook niet. <laughs> ze staan ook allemaal afgedeeld in het boek, dus Ach. Um, ik geef daar als voorbeeld uh, van die theatrale assonneringen uh, deze van de Amerikaanse kunstenaar Isaac Petkin. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat ik er toevallig op gestuurd ben, dat op die Vila Palagonia stuipte ik toevallig ook tijdens de tentoonstelling van Petkin in het Sterren Museum op uh, het uh, verrassende gegeven dat Petkin... Uh,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 waarin de nieuwe presentatie-samenhang van de kunstgeschiedenis visueel gestalte had moeten krijgen. Het is notiperend dat de, dat de radicaliteit van deze gebeurtenis door de avant altijd is miskend en zelfs tegengewerkt. De avant hebben zich juist gekeerd tegen de dodelijke stilte van het museum. Ze hebben de kunst uit het museum willen bevrijden, haar weer in het leven willen terugbrengen, haar willen beladen met historische zin en betekenis.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 ...en dus altijd intact zal blijven, het geheim van de toekomst. In het universum van de alzijdige actualiteit, jij ja, maak ik dan ook de stap, bijvoorbeeld, van de geologische formaties die hier zichtbaar zijn... ...op die mouw man op Rembrandt's Joodse bruid, Jamak de volgende. Van zo'n gletsjer hier van Fautrier ineens heel klein te zijn.